10 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Christenunieleider leider Slob vindt dat zijn partij en het CDA van elkaar zijn afgedreven. Dat zei hij tegen de NOS. Dan mis ik uh, inderdaad het, het christelijk-sociale uh, van het CDA... waar wij, als we kijken naar de, de, zeg maar de, de wortels van onze partij en geschiedenis... toch een, een, een, een verbindenis met elkaar zouden moeten hebben. En waar we in de tijd van Balken en de Vier... op een aantal onderdelen juist wel goed konden samenwerken. Dus ik ben echt wel wat van ze afgedreven in de afgelopen jaren... als het ging om de politieke inhoud.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 De ontploffing was gisteravond en leek eerst niet zo ernstig. Afhankelijk werd gemeld dat er twintig gewonden waren. De explosie veroorzaakte een felle brand. En toen die geblust was, werden vanochtend de lijken van de 25 militairen gevonden. In het depot lagen onder meer granaten opgeslagen. Over de oorzaak van de explosie in Turkije is nog niets bekend. Er is een oplossing in zicht voor het conflict bij de Zuid-Afrikaanse loonminmijn. De directie heeft met de vakbonden afgesproken dat ze serieus gaat kijken naar de eis van de mijnwerkers voor meer loon. Vakbonden hebben op hun beurt beloofd dat de stakende mijnwerkers uiterlijk maandag weer aan het werk gaan. De onderhandelingen werden gisteren hervat. Ook de militante vakbond AMCU was daarbij, maar die heeft geen handtekening onder het akkoord gezet. Het conflict bij de mijn heeft aan tientallen mensen het leven gekost. Een paar weken geleden opende de politie het vuur op de stakende mijnwerkers. Feyenoord krijgt definitief een nieuw stadion. In 2016 wordt begonnen met de bouw. En het nieuwe stadion komt vlakbij de Kuip en wordt gebouwd door bouwbedrijf Volker Wessels. Het nieuwe stadion, waar 63.000 mensen in kunnen, kost 300 miljoen euro. Met de bouw toont Feyenoord internationale ambitie, zegt stadiondirecteur Jan van Merwijk. Met het nieuwe stadion moeten we ook zorgen dat we Europees weer op een, een stevig niveau komen te staan. En dat we ook weer aanmerking komen voor UEFA Cup en Champions League finales. Dus ook op dat niveau moet het stadion aan dat soort eisen gaan voldoen. Hoe het nieuwe Feyenoordstadion gaat heten is nog niet bekend. De Amerikaanse singer-songwriter Joe South is overleden. Hij werd in de jaren 60 en 70 bekend met hits als Games People Play en Down in the Boondocks. Hij begeleidde Bob Dylan, Aretha Franklin en Simon Garfunkel op gitaar. Zijn zelfgeschreven liedjes werden gezongen door onder andere Billy Joe Royal en Elvis Presley. Grootste hit scoorde South met I'll Never Promise You a Rose Garden, gezongen door Lynn Anderson in 1971. En die hit leverde hem een Grammy Award op. Joe Sout overleed gisteren, na de gevolgen van een hartaanval. Hij was 72. Het weer tot slot. Veel bewolking, alleen in het zuidoosten geregeld zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 19. Morgen meer zon en iets warmer. A ah, en de bijverkeersinformatie viel nog op de A20... hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 4. A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Den Dolder 4 kilometer... Op de 28 Utrecht Zwolle bij Amersfoort 4 kilometer. Op het spoor vertraging voor treinreizigers tussen Driebergen, Zeist en Maren er rijden geen treinen na een aanrijding. Reizigers lopen meer dan een uur vertraging op. Elke leasemaatschappij kan mensen laten rijden. Alleen Alfabet kan ze ook zuiniger laten rijden. Dit was de Z uit het alfabet van Alfabet Autolease. Alphabetautolease.nl. Verrassend voorspelbaar.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 Office Plus is ook geschikt voor het gebruik van eigen servers... want u ontvangt acht vaste IP-adressen. Kijk op zigozakelijk.nl of bel 0800 0620. Nu volgt zendtijd in het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben Diederik Samson. Na twee jaar kabinet Rutte hebben 100.000 mensen hun baan verloren. Is het dagelijks leven voor gezinnen duurder geworden en zijn de verschillen tussen arm en rijk, tussen autochtoon en allochtoon... met opzet groter gemaakt. Daarom moet het roer om. En dat kan. We kunnen samen de schouders eronder zetten om Nederland uit de recessie te werken. Maar makkelijk wordt dat niet. De crisis is hardnekkig en internationaal. Simpele oplossingen voldoen niet. Alleen bezuinigen haalt ons niet uit de crisis. Alleen geld uitgeven lost de problemen uiteindelijk niet op. Er is iets anders nodig. Een partij die snapt dat de rekening van de crisis eerlijk moet worden gedeeld dat nu een socialer Nederland nodig is. Dus geen lichtgeld voor zieke mensen. Geen forense tax. En de Partij van de Arbeid weet ook dat we het geld samen moeten verdienen. Dat we moeten groeien, investeren in banen, in onderwijs, in duurzame energie. Alleen zo komen we sterker uit de crisis. Stem daarom 12 september Partij van de Arbeid. Voor een sterker en socialer Nederland. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Ben Kokkelman. Omdat ondernemers botvangen bij banken, gaan ze elkaar nu geld lenen. Mark Rutte bleek tijdens de debatten het meest aan het woord, blijkt uit onderzoek. Geen chemo-kuur en geen nieuwe heup kunnen leiden tot meer welzijn voor ouderen en minder zorgkosten. Uh, dus in die zin is hier een dubbel slag te maken. Uh, wat Obama noemde saving lives, saving costs. Uh, door de zorggezondheidszorg te verbeteren kun je ook kosten besparen. En het ochtendtumor van Henk Spaan, het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. Ondernemers, dames en heren, gaan ondernemers helpen omdat de banken dat niet meer doen. Een speciale kredietunie Midden-Nederland moet vanaf vandaag de ondernemers in de regio financiële uitkomst bieden. Wil Steenhoff, goedemorgen. Goedemorgen. U bent binnenkort lid van de Raad van Toezicht voor de Kredietunie Midden-Nederland. Dat klopt. Uh, gaat u een nieuwe bank beginnen? Nee, we zijn geen bank. Uh, we, zeggen, we zijn een besloten beleggingsinstelling die aan de ene kant gelden aantrekt om aan de andere kant als leningen uit te zetten voor kredietvragers. Ja, en dat is omdat banken geen krediet meer verstrekken of mondjesmaat. Dat klopt. Uh, daardoor stagneert de economie... Uh, en, en daardoor krijg je een structurele frictie in de hele kredietverlening. En dan is het gewoon ja, voor ondernemers, vooral in het kleinbedrijf... niet meer mogelijk om hun business te kunnen runnen. Ja, En waarom kunt u het wel in de banken niet? Omdat wij, denk ik, um, um, veel meer de interne betrokkenheid uh, bewerkstelligen... van aan de ene kant de mensen die het geld geven... en aan de andere kant de, uh, het geld vragen... Um, we gaan wat uit de systemen, uh, zoals de computers uh, berekenen bij de grootbanken... om daar de ratings en de rankings op los te laten. Wij willen echt weer de menselijke maat en het veel meer persoonlijke contacten erin terugbrengen. Tussen aan de ene kant de geldgevers en aan de andere kant de geldvragers. Ja, was wat vroeger de lokale bankier was, die uh, een ondernemer vaak ook van gezicht kende. Tegenwoordig zijn al die kantoren bijna gesloten en heb je met hoofdkantoren te maken. Ja, precies. Dus u gaat weer terug naar de uh, schaalverkleining ja? uh, om ondernemers te helpen. Helpen. Hoe komt u aan het geld? Ja, dat wordt uh, de, de volgende stap. Uh, we moeten natuurlijk ergens beginnen om nu de kredietunie op te richten en het platform te hebben. En vervolgens gaan wij mensen werven in feite om geld aan ons te lenen. Want we zullen het uit de markt vandaan moeten halen. Ja. En, um, zit er ja. geld in de markt nog? Ja, volgens mij zit er geld. Bedoelt want ik hoor niks anders dan crisis, crisis, crisis, reserves weg. We kunnen niet meer investeren. We hebben geld nodig van de banken en dat lenen ze ons niet. Waar zit dan geld? Uh, we hebben natuurlijk, als ik het zo mag zeggen... de demografie, de bevolkingsopbouw, de leeftijdsopbouw hebben we mee. Dus er zijn ondernemers die stoppen uh, vanuit de babyboomers, uh, zeg maar. En die hebben een geld. En ja, als ze het op deposito zetten... dan krijgen ze ook een vergoeding die, ja, die ze niet altijd acceptabel vinden. Mm. Plus dat ze, en dat past heel mooi in het model van de kredietunie... als je als kredietvrager... Uh, uh, een aanvraag indient, dan krijg je aan de andere kant ook een coach toegewezen. Dat is een must, wat ons betreft, om echt één op één dat contact ook te hebben. En om te zorgen dat het geld niet verdwijnt. Precies, precies. Uh, en uh, wat is de, de rente dan? Want ik neem aan dat u dan ook rente geeft. Want anders is er geen prikkel om, uh, t, um, om het geld bij u te stallen, toch? Nee, dat klopt. Zoals het er nu naar uitziet, zullen we een rente vergoeden van 3%. Nou, dat is altijd meer dan wat je op een deposito krijgt. Wellicht is het niet wat je op een beurs zou kunnen krijgen. Maar ja, wie nu weet wat hij op een beurs gaat krijgen in de komende jaren, mag het zeggen. Want ja. dat is ook onvoorspelbaar. En zoekt u dan ook in de kringen van ondernemers... Nee, dat maakt niet uit. Het kunnen ook spaarders zijn die zeggen... ik heb vijf of tienduizend euro beschikbaar of een ton... en dat wil ik inleggen. En um, via de kredietunie ga ik horen wat er met mijn geld gebeurd is. Maar aan de andere kant kan het ook één op één zijn. Een ondernemer, een ex-ondernemer, maar ook een bestaande ondernemer... stelt geld beschikbaar en wordt één op één in dezelfde sector... of in dezelfde branche, wordt dat doorgegeven aan iemand die geld vraagt. Hebt u een winstoogmerk? Nee, dat hebben we niet... Uh, de winst wordt jaarlijks uh, verdeeld in die zin dat de, de, de, de ledenvergadering, de algemene ledenvergadering, de hoogste macht bij de coöperatie. En daarmee kun je zeggen, de rentevergoeding uh, die we geven, die kan omhoog. De rente die iemand moet betalen zou omlaag kunnen. Of er wordt besloten om een bepaald deel aan een maatschappelijk goed doel te kunnen verstrekken. Ja, en dat gebeurt dan in die vergadering van de leden, zoals u zegt. Het lijkt een beetje op de boerenleenbank, zoals de Rabobank ooit begonnen is. Ja, dat is het ook. Ja, de oude boerenleenbank en de oude Raiffeisenbank. Dat waren ook coöperatieve banken. En in de agrarische wereld waren er natuurlijk ook de coöperaties. Als boeren hun producten beschikbaar stelden. En er waren afnemers. En het geld wat er overbleef, dat werd verdeeld onder de leden. En kunt u dit doen zonder bankvergunning? Want u zegt, ik ben geen bank, maar u doet wel hetzelfde als een bank. Nou, in de tijd zullen we er niet aan ontkomen... om daar een bankvergunning voor aan te gaan vragen. Dat zullen we ook doen. Maar we gaan op een andere manier starten... omdat... Ja, de Nederlandse bank en AFM gaan over het verstrekken van die vergunning. Voordat we dat station dan gepasseerd zijn, zijn we alweer een hele tijd verder. Ja, en we zijn nu met vijf ondernemers als uh, initiatiefnemers en we houden van actie. Ja. Dus we willen nu starten en dat doen we allemaal op een legale, betrouwbare en vertrouwde manier. Ja. Maar nogmaals, het is een kwestie van tijd dat die bankvergunning er moet gaan komen. Ja, daar nou, hebben we natuurlijk wat financiële ellende om ons heen gezien de laatste jaren. Banken die omwielen, uh, ook snelle jongens die heel veel rente beloofden, uh, die dat vervolgens niet bleken te kunnen waarmaken. En de, gelukkig was daar het garantiefonds, <coughs> namelijk dat je tot een ton... zal ik maar zeggen, je geld terugkrijgt. Gaat dat ook bij u? In eerste instantie niet, omdat je daar een bankvergunning voor nodig hebt. Ja. Maar wij zullen wel, bepaalde kredieten zouden ondergebracht kunnen worden... bij de zogenoemde borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf... waarbij de staat 80% van een krediet garandeert. Juist. En nu heet uw kredietunie Midden-Nederland. Ja. Gaat u alleen maar geld geven aan bedrijven in Midden-Nederland... Nou, er zullen in de komende periode twee soorten kredietunies gaan starten. Regionaal zoals wij zijn. Dus wij zeggen en vechtstreken in de provincie Utrecht... Ja. om het daar wat af te bakenen. Ja. Zo zouden er nog meer regionale kredietunies kunnen komen. Ja. En intussen is bekend dat er al twee sectorale kredietunies gaan starten. Ja. Zo wil de BOVAG vanuit de Automotive... alles wat met de auto's te maken heeft... wil de BOVAG zelf een kredietunie gaan starten. En de uh, Nederlandse Vereniging van alle, alles wie bakkers uh, zijn... Die willen ook een sectorale kredietunie gaan Juist. starten. Met andere woorden, als de politiek roept: meer controle op het bankwezen, al dat soort dingen. dan zitten ze eigenlijk al uh, zitten ze in de vorige oorlog. zou ik maar zeggen, omdat de samenleving, het bedrijfsleven. het inmiddels gewoon zelf zonder de bank aan het organiseren is. Precies. Wil Steenhoff, binnenkort lid van de Raad van Toezicht van de Kredietunie Midden-Nederland. Ik dank u zeer voor uw komst. Graag gedaan. Ja, toen hij er naartoe ging, was hij een ziek oud mannetje. maar na zeven dagen was hij een totaal wrak.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 Oudere dames en heren moeten niet altijd automatisch nog een chemokuur krijgen... als die hun leven maar net met een paar maanden verlengt. Dat zei de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging... Steven van Eyck eerder deze ochtend op deze zender. Minder behandelen kan het welzijn van de oudere patiënt verbeteren... en bovendien de zorgkosten verlagen. Horen we ook in deel 4 van Geef Nooit op, gemaakt door Roy Jekkens. Longkanker. Geen grote verbazing. 55 jaar geroot, hallo... Hospices zijn in principe voor terminale patiënten. Nou, daar hoor ik bij. Sjoerd Koopmans, 75 jaar. U logeert nu in een hospice in Eindhoven. En toen heeft u heel uitdrukkelijk ervoor gekozen om... Zeg, ik zie af van verder alle behandelingen. Ja, alleen, er uh, is toegezegd, comfort, geen pijn... Geen benauwdheid. Of dat allemaal wagens, moet je afwachten. Maar dat is de toezegging. En dat is mij verder prima. Een drie kwartier zonder eigenlijk veel malleur dat moet je opbouwen. Oudere patiënten weten dat het leven eindig is en willen er op een niet gemedicaliseerde manier afscheid van nemen, zoals de heer Koopmans. Moeten mensen eindeloos in leven worden gehouden? Medisch ingrijpen leidt lang niet altijd tot een betere kwaliteit van leven. Terwijl de samenleving wel op hoge kosten wordt gejaagd. Er is ook wel onderzoek gedaan door Richard Grol in Nijmegen... bij IQ Healthcare, die toch wel tot de conclusie komt... dat er zo'n 20, 25 procent te veel behandeld wordt in Nederland. En dat is met name ook bij oudere patiënten zo. Oud-minister van Volksgezondheid, App Klink. Nu consultant bij en Co. Uh, en als je dan terughoudendheid pleit, uh, dan is het dus niet zo dat daarmee de zorg verschaalt. maar de zorg wordt waarschijnlijk zelfs beter. Want overbehandelen is in de regel gewoon schadelijk. Overdaad schaadt. Um, en dat is toch eigenlijk een beetje zot, want dan betalen we voor dingen die mensen niet helpen, maar die hen van de regen en drup helpen. Uh, en zeker tegen de achtergrond van het feit dat er bezuinigd moet worden in de zorg, zou ik zeggen, laten we daarmee beginnen. Want dat helpt mensen en dat helpt ons bij de kosten. Maar het eerste is toch wel het belangrijkste: het helpt voor ons nog in elk geval mensen. Natuurlijk horen kosten niet thuis in het gesprek in de spreekkamer. Dat zou de patiënt het gevoel kunnen geven dat hij een behandeling niet waard is en zo de arts-patiëntrelatie kunnen verstoren. Maar de discussie moet wel gevoerd worden. En dat wordt hij ook. Het is in ieder geval zo dat behandelen wel betaald wordt en een goed gesprek waarin je samen de conclusie trekt van nou het is beter om nu niet te behandelen of om niet voor die behandeling uh, te kiezen. Ja, uh, dat moet allemaal gratis uh, gebeuren. Ja, dat helpt natuurlijk niet, dus die financiële prikkels zijn absoluut een probleem. Wilna Wind is directeur van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Heeft u daar een oplossing voor? Ja, die oplossing is ook niet zo verschrikkelijk uh, ingewikkeld. Nu worden uh, behandelingen betaald, verrichtingen betaald. Als je wil dat ook een goed gesprek tussen een dokter en een patiënt... Gebeurt. Als je wilt dat er goede voorlichting gegeven wordt, ja, dan moet je uh, dat ook waarderen. Dus het is het verschuiven van de prikkels. Nou ja, dat is een systeemkwestie en dat kan natuurlijk als je dat met snel wil. En dat willen we steeds meer. Maar dat is moeilijker te meten. Een behandeling is makkelijker te meten. Als we puur eventjes formeel naar het systeem kijken. Nou ja, wat je in ieder geval kunt uh, meten, uh, is dat sommige ziekenhuizen veel meer behandelingen doen bij een vergelijkbare populatie uh, dan anderen... Nou, dan kan je al, al snel de vraag stellen... behandelt de ene ziekenhuis nu te veel of de andere te weinig? Uh, Taal van voorbeelden van... Uh, als je huisartsen laat zien wat ze voorschrijven schrijven aan medicijnen... of aan doorverwijzen ten opzichte van andere huisartsen... Ja, dan zeggen ze zelf ook vaak, jeetje, dat wist ik helemaal niet. Nee, hoe moeten ze dat ook weten? Maar door dat met een groep dokters uh, te bespreken, sommige verzekeraars doen dat... krijgen die dokters ook zelf inzicht. En dan denken ze van, jeetje, ben ik degene die nu met stip het meeste uh, voorschrijft? Dat zet ze aan het denken. Nou, dat soort dingen helpt natuurlijk uh, enorm. Ook dokters zijn vaak uh, eenzaam in de spreekkamer. Er zijn 85-jarigen, die zijn buitengewoon wel vitaal. Uh, en anderen zijn dat veel minder waarbij een operatie bijvoorbeeld echt niet gaat helpen. Maar misschien zelfs uh, werkt. Um, je moet wel oog houden voor die individuele situaties. En die situatie die kan de arts eigenlijk het beste inschatten. Uh, en het risico wat wij lopen in Nederland is dat omdat we goedkoop willen zijn. We de prijzen naar beneden duwen. Uh, waardoor de zorgverleners vooral meer mensen gaan behandelen. Uh, want op die manier hou je dan inkomen of hou je budget op peil. Maar het gevolg is dat je, omdat je meer mensen in korte tijd gaat behandelen... omdat die prijzen zo naar beneden gegaan zijn... dat je minder tijd voor die patiënten hebt. Terwijl je nog net die tijd nodig hebt om met mensen door te spreken... van is in uw geval deze operatie eigenlijk wel zinvol... of zullen we misschien, uh, wat ze in Amerika noemen, watchful uh, waiting... Um, je wacht een poosje om te kijken in hoeverre een aandoening... nou daadwerkelijk schadelijk is. Nou, daar heb je tijd voor nodig en die tijd betalen wij eigenlijk niet. Abklink zet zich in voor een nieuwe generatie... Dappere dokters. Dokters die durven vragen... wilt u straks thuis rustig sterven in uw eigen omgeving... of met toeters en bellen aan uw lijf op de intensive care van het ziekenhuis. Maar durf vraagt tijd. En dat is nu juist wat er ontbreekt in de zorg alsjeblieft wel de patiënt zelf die dat beslist. Maar om te laten beslissen, moet hij wel informatie hebben. Moet hij voorgelicht worden? Moet hij een intensief contact met de arts hebben? Daar heb je tijd voor nodig. En dat is waar ik voor pleit de patiënt aan zet. Morgen in Geef Nooit Op. En ik hoef niet per se ten koste van een heleboel kwaliteit nog wat langer te leven. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de Karo via Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks, de Nederlandse nieuwsmonitor heeft het nauwkeurig bijgehouden. Mark Rutte is het meest aan het woord tijdens de debatten. Eerst nu het ochtendhumeur. hier is Henk Spaan. Gekleed in een schitterende rode jurk... bezong Michelle Obama de kwaliteiten van haar man... de president van de Verenigde Staten... De scène had uit de West Wing kunnen komen, geschreven door de geniale Aaron Sorkin. Het was een sprookje. Democratisch Amerika hield de adem in en liet de tranen de vrije loop. Obama versloeg Romney met zijn vrouw. Ik moest aan Mark Rutte denken. Geen echtgenote zal hem haar lof toezwaaien. Mark Rutte heeft geen vrouw. Zijn beste vriend is Jort Kelder... Dan ben je eenzaam. Geen kwaad woord over kelder. Maar als het hoogtepunt van Rutte's vakantie heeft bestaan uit een dagje varen op de boot van Jord Kelder, is het geluk heel ver weg. Op de vraag naar zijn maatschappelijke status moet Rutte altijd maar weer het hokje ongehuwd aankruisen. Reserveert hij via internet een hotelkamer, is dat nooit een tweepersoons. Heeft Mark Rutte wel genoeg levenservaring om premier van een land te kunnen zijn? Hij heeft geen vrouw, hij heeft geen kinderen. Als Rutte over onderwijs praat, moet ik altijd aan de paus denken... die gelovige onderricht geeft over seksualiteit. Heeft Rutte wel eens een peuterspeelzaal moeten zoeken? Is hij ooit leesvader geweest op een basisschool? Kent hij de betekenis van de score A4-8? heeft hij wel eens een 10-minuten-gesprek gevoerd. Het geluk ervaren om op zaterdagochtend om 9 uur met zes kinderen op de achterbank... naar een voetbalveld te zoeken in Almere Haven. Heeft hij ooit een middelbare school moeten uitzoeken... samen met een kind boordevol dromen en verwachtingen? Wat ik Mark Rutte zo gun, is een beeldschone vrouw in een rode jurk... die voor de televisie zegt dat ze van hem houdt. Het zou hem als premier beslist geloofwaardiger maken. Henk Spaan, morgen het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. We hoorden het in het nieuws. Joe South, de Amerikaanse liedjeschrijver, is overleden. Dit is zijn grootste hit die hij had in 1971. Dat wil zeggen, hij schreef het liedje. En dit is de vertolking van Lynn Anderson, I Never Promised You, A Rose Garden. Sunshine, there's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give, so live and let live or let go. Oh, oh, oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find I'm talking.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 but there's one thing i want you to know you better look before you leave still Elaine Anderson, I never promised you a rose garden op tekst en muziek van Joe South, dus uh, overleden. En uh, dit nummer was ook trouwens in Nederland in 1971, wekenlang, een hit. Het is uh, vijf voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. De VVD-leider Mark Rutte is tijdens de televisiedebatten het meest aan het woord blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Nieuwsmonitor. Nel Ruigrok, goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdonderzoeker van die Nederlandse Nieuwsmonitor, is dat goed of slecht? Uh, voor Mark Rutte is dat een, uh, is dat goed? Waarom is het... Nou, het hangt er vanaf wat u wat u definieert als goed of slecht. Oh, ja. Kijk, voor Mark Rutte is het goed, want als je als bijstrekken uh, veel aan het woord kan komen, dan kun je ook je eigen punten maken. Dat is ook wat ze proberen. Ja. Eigenlijk altijd steeds, steeds bij je eigen punten blijven. En dat zie je ook aan de wordcloud die we hebben gemaakt. Hij blijft ja. toch zijn eigen verhaal houden. Ja. Dus in die zin is het, in die zin is het, uh, is het goed voor Mark Rutte. Nu ja. komt het natuurlijk ook omdat hij, zeker in het eerste debat... vooral werd uitgedaagd door zijn drie tegenstanders. Juist, maar de, de stelling hoe meer je het woord hebt in die debatten... hoe beter het met je gaat, die klopt dus? Nou ja, dat kan kloppen. Dat, dat, dat, wil, dat is geen garantie, want het gaat er ook nog om wat er verder gebeurt. Ja. Als je bijvoorbeeld, en dat zie je heel sterk bij Roemer... Als je ook veel aan het woord bent, maar je wordt heel veel geïnterrumpeerd. dan is het ook weer niet, niet goed. Want dan, dat is niet goed voor je overtuigingskracht. Ja. Dus en zeker, zeker daar zag je bij het eerste debat. dat hij uh, zich liet interrumperen of hij werd geïnterrumpeerd. Dat is net hoe je het ziet, ja. natuurlijk. Uh, waar, waarbij hij zelfs ook de debatleider hem veel interrumpeerde. Ja. En dan geef je anderen, zeg maar de regie over het gesprek. Ja. En dat zie je heel sterk bij Rutte. Die blijft gewoon doorpraten. Die laat zich veel minder interrumperen. Ja. Die blijft dus maar zijn eigen verhaal houden. Ja. En nou, ik vraag het ook omdat soms om telkens wordt gezien... de leider van de Partij van de Arbeid... als de winnaar van die debatten. En terwijl die dus niet het meest aan het woord is geweest. Nee, dus dat, maar dat zeg ik hè. Want dat is niet, het is niet per definitie zo. Maar ja. het helpt wel als je heel erg je eigen verhaal kan vertellen. En dat zie je dus ook bij Samsung. Die is dan wel minder aan het woord, maar die is heel sterk in zijn eigen verhaal. Ja. En dat zul je ongetwijfeld vanavond ook weer horen. Een sterker en sociaal Nederland. Ja. En, en, en, dat, en, en dat doet hij op het juiste moment. En dan interrumpeert hij ook nog even de anderen daarbij. Ja. Dus hij is handig. En dan moet weer zijn wanlijnen doen en dan. Juist. Sorry? Uh, uh, hij is handig, zei ik. Uh, u ja. hebt toch gekeken naar de rol van de debatleider, die is ook vrij bepalend. Waarom? Nou ja, dat is, dat is zeker iets wat je zag bij het, uh, bij het eerste debat. Dat Fritz Wester, die toch 15 keer uh, Roemer heeft geïnterrumpeerd. en dat veel minder deed bij de anderen. Of Roemer die zich dus interrumpeerde bij hem, dat is net hoe je het ziet. En je zag daar dat uh, Wester ook uh, vragen ging stellen aan Roemer. van dat hij in het Engels moest gaan antwoorden. Ja. Uh, en, en hij uh, kapte hem vaker af. Ja. Een ander ding wat je ziet, dat is niet per se de, de, de gespreksleider... maar ook de vragen die worden gesteld. Zoals ja. bij Petra Gijzen, die dan steeds lastige vragen moest gaan stellen... Ja. aan de lijsttrekkers. Ja. Dan wordt er niet meer inhoudelijk gediscussieerd over waar de partij voor staat. Nou ja, maar behalve als dus... die lijsttrekkers geen antwoord geven... Hè? dan is het toch handig om de vragen een paar keer te stellen, zou ik zeggen. Jawel, maar het wordt veel meer... Ingezet als een manier om te kijken of, uh, of lijsttrekkers uh, kunnen debatteren. Ja. En, of ze, en of ze Petra Grijze aan kunnen in zo'n zo discussie. We hebben er een fragmentje en... van, uh, mevrouw en namelijk Jolanda Sap in gesprek dus met Petra Grijze. Ja. Bij welk zetelaantal gooit u de handdoek in de ring? Kijk, ik ben verkozen als politiek leider van GroenLinks in juni. met een ruime meerderheid van 85% van de stemmen. En toen stonden we op vijfde peilingen. Heeft u een ondergrens? Ik heb geen ondergrens. Vijf? Nee, ik ben zo gemotiveerd om door te gaan. Vier? Nee. Drie? Ja, als hij zo doortelt, dan komt hij op enig moment in zicht, natuurlijk, hè? bij nul, maar dat gaat niet gebeuren. Ja, dat is handig gepareerd van mevrouw Sap, toch? Nee, maar kijk, wat je hier dus ziet, is dat de insteek van de vraag is absoluut niet inhoudelijk is. Ze begonnen wel inhoudelijk over het meest duurzame programma. En daar wilde SAP op ingaan. Nee, maar vervolgens maar... gaan ze alleen maar praten over... rekent u zich dat aan? En wanneer stapt u op? Ja. Maar daardoor krijg je dus dat het hele gesprek wordt ingezet. als een. Maar dat is toch ook een uh, inhoudelijke een vraag? Je wilt toch weten als je op mevrouw SAP stemt of ze blijft of niet? Dat is een hele inhoudelijke vraag. En een politiek um, um, um, um, nou, machtskundige dat dat vraag, zou ik zeggen. Ik dat het niets te maken heeft met de inhoud waar GroenLinks voor staat. Nee, maar het dan... gaat in, bij het de, bij de duurzame debat, ja. bijvoorbeeld. dan gaat het ook waar, waar de partij voor staat. Waar het ja. hier om gaat, is puur dat er, dat er wordt benadrukt dat zij het slecht doet in de peilingen. Ja. En je ziet gewoon, dat is, dat is wetenschappelijk bewezen, ja. uh, dat, dat mensen niet houden van een partij die dalend ja. is in de peilingen. Mevrouw Ruijghock, ik moet u interromperen, helaas, want de tijd is op. Er... <laughs> Prima. <laughs> ik dank u wel. Oké. Okay. Half elf, ja. namelijk, na, dames en heren, namelijk. Einde van deze uitzending dus. Naast mij Eva Jinek. Goedemorgen Morgen. Goedemorgen. We gaan het zo meteen... gaan we eigenlijk alle financiële problemen oplossen. In nou, ongeveer een half uurtje. Want ik ga praten met mijn eigen minister van Financiën... voormalig topvrouw van de Nederlandse Bank en de ASR-Bank... Jacqueline Rijstijk. Allemaal naar het nieuws van half elf. Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Amerikaanse singer-songwriter Joe Sout is overleden. Hij werd in de jaren 60 en 70 bekend met hits als Games People Play en Down in the Boondocks. Joe Sout overleed gisteren aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was 72 jaar. Tot over het nieuwsoverzicht. A ah, en de betekersinformatie. Er zijn problemen op de N201 uit Hoorn-Hilversum. In beide richtingen bij Kort en De brug staat open. Dat is een technisch probleem, dus dat gaat even duren. Een treinvertraging tussen Driebergen, Zeist en Maren. Daar rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Eva Jinek. Goedemorgen en welkom bij de Stemming van Nederland. Wij maken zo kennis met een van de kopstukken uit ons kenniskabinet... want we gaan praten met onze eigen minister van Financiën. Hoe boos maakt zij zich om de wollige financiële verkiezingspraat bij de campagnes? En onze politieke dj Leon Verdonschot heeft alweer een nieuwe plaat uitgezocht. Door Welke politieke partij heeft hij zich vandaag laten inspireren? Dat horen we straks. En natuurlijk gaan we op pad met onze verslaggever Joris Kreugel... Elke dag leert hij hoe je de ideale politieke vrijwilliger wordt. Vandaag met het team van het CDA op de markt in Den Haag. We, we stelen niet, we werken nee, hard. maar Dat, dat, ja. dat vind ik heel erg. Ja. Dit is een moeder, die uh, is net Nederlands geworden. Maar ze heeft haar kind terug moeten sturen... omdat zij de het bedrag niet kon betalen voor de hogeschool waar haar kind studeerde. Dus moest ze haar enige kind terugsturen naar Suriname. En daar heeft ze heel veel verdriet van eigenlijk. En dat is gewoon ja, heel erg, vind ik dat, om te horen. Ja, meer straks van Joris. Ik zei het net al, vandaag is in ons kenniskabinet de beurt aan de minister van Financiën. En voor die post hebben wij Jacqueline Rijsteek gevraagd, voormalig topvrouw van de Nederlandse Bank en de ASR Bank. Mevrouw Rijsteek, goedemorgen. Welkom in de studio. Uh, de afgelopen week met name zagen we politici elkaar in de haren vliegen over Europa, over de euro, over Griekenland. Heeft u zich opgewonden of boos gemaakt over de manier waarop dat gaat? Nee, niet opgewonden, maar wel uh, opgewonden over het feit... dat het lijkt alleen maar daarover te gaan. Uh, de, de, de discussie binnen de partijen gaat over... Uh, eigenlijk lijkt het alleen maar over geld. En uh, hoeveel geld we aan Europa moeten geven. En altijd, bijna altijd in een negatieve toon. Dus dat, dat vind ik jammer, want we kunnen er ook anders over spreken. En er zijn ook een heleboel andere onderwerpen... die van belang zijn voor deze, voor deze verkiezingen. En die blijven onderbelicht, wat u vind betreft? het. vind ik wel, ja. Is er één die daar uitspringt waarvan u denkt... dat dat überhaupt nog niet aan bod is geweest? Dat vind ik onbegrijpelijk. Nou, wat, wat, ik, wat ik echt mis is uh, de aandacht voor, voor duurzaamheid... En, en de innovatie die daarbij aangekoppeld is, is. Dat hebben al onze ministers in dit kenniskabinet ja? tot nu toe gezegd. Dus daar gaan, we strak, ja. daar gaan we het straks uitgebreid oh, nou. over hebben. Is er eigenlijk ja. uh, gelogen over Europa of over Griekenland... wat u betreft de afgelopen week in de campagne? Nee, liegen vind ik, vind ik een te veel te zwaar woord... Maar of je er positief of negatief over bent... of alle nuances die ertussen zitten... hangt natuurlijk samen met de veronderstellingen die je daarbij gebruikt. En daarom kan het ene antwoord van de een wat anders zijn dan van de ander. Maar je hebt natuurlijk... Uh, uh, dus daar, daarom is het verschillend... maar je hebt wel je eigen opvatting over het belang van Europa. En dat is wel heel goed over het voetlicht gekomen, vind ik. Het is ook niet iets wat alleen maar in cijfers blijkbaar nee. is uit te drukken. Het is een kwestie van politieke visie en interpretatie. Ja, zeker, en ook... Wat ik ook wel eens mis is het, het, het respect voor de andere landen. Er wordt ook zo, zo denigerend vaak gesproken over de Grieken en de, hè, zo, en, de lui. en Het zijn geweldige, geweldige landen met een enorme historie waar we heel veel, heel veel van geleerd hebben. En ook op die manier over, over Europa spreken en de kracht van de diversiteit van die landen... dat hoor ik ook nog niet heel erg veel. Nou, misschien een beetje fatsoen terug in het debat. We gaan straks ja. verder praten. Maar eerst gaan we naar journalist en muziekliefhebber Leon Verdonschot. Goedemorgen, Leon. Ik ben heel benieuwd naar de plaat die je voor vandaag hebt uitgezocht. Vertel. Ja, en zowel het NRC van, van gisteren als de volkskrant van vanochtend staan grote interviews met Emiel Roemer. En het ging allemaal meer over mensen die veel te veel spullen kopen van geld dat ze niet hebben... en daarvoor uh, leningen afsluiten waar ze de rest van hun leven dan hoekenrentes over moeten betalen. En als je die mensen op dat gedrag aanspreekt, dan noemt Emiel Roemer dat blaming the victim... Überhaupt noemt Roemer ieder voorstel waarbij je wie dan ook aanspreekt op zijn eigen gezond verstand, blaming the victim. Want bij de SP is iedereen een victim, behalve rijke mensen, die heten daders. Maar wat meest frappeert aan al die interviews met Roemer is zijn favoriete victim, en dat is hij zelf. Man, man, wat kan die kerel jammeren. Dat hij zo hard wordt aangepakt en dat ze niet lief voor hem zijn, en dat hij dat eerste debat heeft verloren omdat Rutte niet eerlijk was... Het probleem lijkt me inmiddels toch echt niet meer dat, dat, dat Roemer dat, dat eerste debat heeft verloren. Het probleem lijkt me dat hij ze allemaal verloor. En het grootste probleem lijkt me dat hij daar in interviews vervolgens zelf zijn eigen psycholoog over blijft uithangen. Dan vertelt hij weer dat hij, dat deed hij gisteren ook, en vandaag weer, dat hij misschien te lief blijft. Maar ja, dat hij zichzelf is, en dat hij ook zichzelf wil blijven. En dat hij ook maar een gewone man is, die we moeten nemen met al zijn beperkingen. Als ik behoefte heb aan een gewone man met al zijn beperkingen, dan kijk ik al in de spiegel. <lacht> Ik verlang terug naar Jan Marijnissen, naar de macho uit Os, die al dat zelfgepsychologiseerde altijd maar gejankt vond. En die altijd nog even memoreerde dat hij jaren worsten had gedraaid, zodat zijn tegenstanders wisten hoe het met hun kon aflopen. Jan Marijnissen, die altijd vier woorden paraat had voor softies. Kent, Stand, Heat en Kitchen. <laughs> voor nieuw roemer. The Cure met Boys Don't Cry. Geweldig, Leon, dank je. Hartstikke. to the left The cure, boys don't cry. U luistert naar de stemming van Nederland. Het kenniskabinet. Ja, vandaag met onze eigen minister van Financiën, Jacqueline Rijstijk. We hadden het net al even over de debatten. In het CARE-debat van afgelopen dinsdag... zei Rutte geen geld meer naar de Griek en ook geen uitstel. Had u dat ook kunnen zeggen als fictieve minister van Financiën? Nee, ik snap wel dat Rutte het zegt uh, met het oog op de, op de verkiezingen. Ik zou het ietsje, ietsje minder uh, stevig gezegd hebben. En hoe zou dat dan klinken? Hoe had u het gezegd? Um, dat, er, dat we heel veel belang hechten aan het uh, bij, de, bij de Europa houden van Griekenland... en dat we, daar, uh, dat we daar veel voor over hebben. En dat we er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Dat dat wellicht betekent dat ze nog een heel klein beetje uitstel krijgen... maar dat we niet met heel veel grote bedragen opnieuw naar Griekenland gaan. Dus dat is iets genuanceerder, maar met iets meer aandacht... Uh, voor meer dingen dan alleen maar voor de cijfers. Is het schadelijk, zo'n uitspraak van Rutte? Nee, het is, het is helder. En het past ook wel in, het, uh, in het, uh, wat je nu ziet gebeuren. Ook Duitsland en ook Frankrijk zeggen dit soort dingen. Mm -hmm. Het is natuurlijk ook bedoeld om de, om de druk op de Grieken uh, op te voeren... nu, uh, nu ze over de brug moeten komen. Met dat bezuinigingspakket van 11,5 miljard. Dus ik, ik snap heel goed dat hij doet. Um, en Griekenland moet ook echt, echt, echt zijn alleruiterste best doen. Welk deel is... Uh, want ik begrijp ook wel dat het in de in een kwestie van pressie op dit soort landen zetten... in de onderhandelingstactiek, dat er dingen gezegd worden... die de pers bereiken om dat weer op te voeren. Maar voor ons als, als gewoon kijkers en kiezers is het heel moeilijk te ontwaren... wat meent iemand, wat vinden ze fundamenteel belangrijk? Geen geld meer naar de Grieken bijvoorbeeld, meent hij dat echt? Of is dat ook weer alleen maar voor de bühne? Nou, dus dat... Het is een beetje voor de Bune. en hij, hij, hij meent het... dat hij niet opnieuw heel veel geld naar de Grieken wil. En dat, dat snap ik en dat moeten we ook, dat moeten we ook inderdaad echt niet willen. Dat, dat, dat ben ik absoluut met hem eens. Maar er zit natuurlijk wel enige nuance in. En ik, het, dat, dat zie je natuurlijk nu, dat je ja, voor de verkiezingen in, in one-liners begint te praten. En het helpt Rutte om uh, oprechts uh, de boel er een beetje bij te houden door dit soort dingen te zeggen. Dus ik snap heel goed dat hij het zegt. Wat ja. gebeurt er met Rutte als hij straks daarop terug moet komen? en er toch nog? Dan gaat hij dat helemaal uitleggen. Dan gaat hij charmant uitleggen, want natuurlijk, natuurlijk zal Rutte... op dit punt moeten bijdraaien, want wat er ook gebeurt in Nederland... er zal een kabinet komen wat in elk geval voor een stuk... ter linkerzijde van de VVD zit. En dan zal, uh, dan zal Rutte mee moeten in, in verstandige compromissen... die op dit terrein binnen Europa, hè, laten we eerlijk... dat precies zijn wij niet in Nederland, maar wat er binnen Europa... Uh, besloten gaat worden. En dan gaat hij politiek overleven? Wat u dan gaat hij absoluut politiek overleven, ja. Hoe dan ook, blijft het heel moeilijk in deze tijd om te verkopen... dat er meer geld naar de Grieken moet... Dat uh, denk ik dat iedereen dat wel intuïtief aanvoelt. Welke argumenten zou u gebruiken als u minister van Financiën was... om tegen mij en tegen de rest van Nederland te zeggen... luister, in alle redelijkheid, er moet toch nog wat geld heen. Of er, we moeten ze blijven steunen. Wat zou u zeggen? Ik zou, dat, ik zou dat alleen kunnen verkopen als ik er echt van overtuigd ben... dat dat de oplossing is en dat dat ervoor zorgt dat Griekenland bij ons blijft. Het is in een, in een traject van kleine stapjes. Daar zijn we natuurlijk al twee jaar mee bezig met kleine stapjes. Maar wel stapjes in de goede richting. Griekenland is wel degelijk heel erg bezig. Dus als het in dat wat langere perspectief zou passen... dat wij wellicht nog even <tus> of iets erbij of iets langer moeten wachten op ons geld... zou passen, hè, maar met het oog op het behoud van Griekenland in een... Euro, waar ik nog steeds denk dat dat het beste is. Ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. En ook voor de Nederlandse burger. Want er wordt te makkelijk gedaan alsof het niks kost. als de Grieken uit de euro gaan. Ik bedoel, dat is een soort Zou je daar een gedrag gooien? Zou je zeggen tegen mij. luister, kiezer of burger. Je moet weten dat als die eruit gaat, die Grieken. dat het je zo en zoveel gaat kosten? Weet je, dat is één. Maar ik, zei al, ik vind dat het heel veel over geld gaat. Um, dus je kan dat argument gebruiken. Maar ik kan ook zeggen. wij zijn een aantal jaar geleden met elkaar iets aangegaan in Europa. En daar hebben we, van, hebben we op verdiend. En daar af en toe dan kost het wat. We hebben ook heel veel verdiend aan die Grieken. die, Daar praat ik zelf trouwens zo lelijk over, die, over dat land. We hebben er veel aan verdiend. Maar we, en af en toe kost het ook wat. Het is een investering. En daar hoort dit bij. Maar dan moet je wel het perspectief hebben op dat het inderdaad natuurlijk een Europa wordt. Waar we op de lange termijn met elkaar uh, zin in houden. En waar, het, uh, waar, de, waar de zaken goed geregeld zijn. Dat is juist net voor de burger voor de kiezer moeilijk te zien. Het ligt aan het einde van de tunnel. Hoeveel moet er nog naar Griekenland voordat dit eindelijk goed is? Dat, dat, we, dat weet je niet. Weet je, het wordt ook in die termen, wat moet er nog naar Griekenland? Griekenland uh, we, hebben, we hebben dit soort crisis ook gehad in begin jaren 80. Alleen was het toen niet in Europa, maar toen was het in Zuid-Amerika. Toen hebben we ook een tijd lang uh, uh, even moeten wachten op uh, de aflossing van de schulden. We hebben af en toe ook nieuw geld in moeten stoppen. Die landen moesten zich aanpassen. En... We moeten ook niet vergeten dat in het begin van de jaren tachtig wij in Nederland ook nog steeds dingen hadden die nu, hè, die waar we nu van in Griekenland zeggen, luister, dat moet u toch echt anders hoor. Veel vroeger met pensioen, uh, als je er op je 55e uitgaat, tot 65 betaald worden. Dat zat in Nederland ook. Daar hebben we ook een aantal jaren over gedaan om dat te veranderen. Nou, je moet die Grieken ook enige tijd geven om naar de nieuwe Europese regels te gaan. Zijn ze er te vroeg bij gekomen? Dat natuurlijk wel, ja. Dat, maar dat zijn we het allemaal over eens. Maar ze dat leidt natuurlijk tot het gevoel van deceptie bij de, de kiezer. Dit is boven mijn hoofd gebeurd. Ja. Dit, dit intellectuele ja. politieke project Europa. Ja. En nou mag ik doorwerken en betalen voor wat daar zit. Ja, maar dat is, dat is te negatief. Nou mag ik doorwerken en betalen. Uh, ik, ik, zeg niet, ja. dit, ik spreek natuurlijk niet namens mijzelf. Nee, maar nee. ik zeg zo, dat is het sentiment wat bij een ja. heleboel mens leeft. En ik vraag u als minister ja. van financiën: Wat zegt u tegen mij waardoor ik dit niet meer zo negatief zal beoordelen. Dan zeg ik dat het een hele goede investering is... waarin wij als Nederlandse burger en Nederlands bedrijfsleven... uiteindelijk een betere toekomst zien dan zonder. Wanneer zie ik die toekomst? Toekomst, daar zijn we nu met z'n allen mee aan het bouwen. Hebben we ongeveer ja. een eindstreep ergens? Is het over vijf jaar een beetje oké okay in Griekenland? Ja, life is a journey, hè? dat zei Keute volgens mij al. <laughs> uh, maar dat, dat, dat is zo. Het, het, ik denk dat het ook ineens weer heel veel sneller kan gaan dan je denkt. Ineens zie je dan toch dat er een, dat zie je in de economie vaak, dan, dan keert het zich, dan gaan die, uh, dan zijn de, dan, dan, dan zijn de lonen naar beneden, dan uh, zie je de export weer toenemen en dan kan zo'n land ook weer heel snel toch weer terug gaan naar. Uh, nou oh ja, naar, de, naar, naar evenwicht. Toch wordt er ook gespeculeerd. Uh, ik dacht van een week las ik het in de New York Times over een eventueel exit van Griekenland. Ja. Zou het kunnen dat Rutte meer weet? Want binnenkort is er weer een eurotop. Dat ja, hij, hij weet onge ongetwijfeld meer, maar um, dat bepaalt Griekenland nog altijd zelf, hè, of ze eruit gaan. Dat is niet aan, uh, niet, niet aan Europa. Ik weet niet of hij meer weet. Nee. Ik denk dat we nog steeds allemaal heel hard hopen dat het. Uh, dat het uh, maar dat de... we de goede dingen doen. En dat, uh, de draaiboeken liggen wel klaar voor een eventueel. Maar dat vind ik heel verstandig. Natuurlijk moet je ook dat scenario uitwerken. Dat, en dat vind weet, ik heel verstandig. De, ja, dus de banken hebben zich zeg maar, kunnen bufferen tegen het geweld? Dat hebben we in de afgelopen jaar natuurlijk ook al gedaan. We hebben natuurlijk een heel stuk van die schuld ook al afgeschreven. We zien, zitten er nu, nu twee jaar na het begin zitten er ook heel anders uh, financieel in... Dus het is nu ook makkelijker om inderdaad, als het zou moeten... <coughs> afscheid te nemen van Griekenland. Samson zei gisteravond dat uh, voordat Griekenland er eventueel uitgaat... als dat zou gebeuren, dan stelt hij voor om Griekenland onder curatelen te stellen. Zou dat een idee zijn? Wat zou hij daarmee bedoelen? Kijk, Dat wij nog ingrijpend, neem ik aan, controle kunnen uitoefenen over hoe het vordert in Griekenland. Lijkt me verstandig. Kijk, je, bent, uh, je houdt natuurlijk heel intensief contacten met zo'n land. Ook al zitten ze dan niet meer, uh, niet meer in de euro. Je hebt heel veel handelsrelaties... Uh, ik weet niet precies wat hij bedoelt met ondercurantelen stellen, maar dat je een, een, een, een zekere relatie houdt en afspraken maakt over hoe je dan de toekomst weer ingaat, lijkt mij heel verstandig. Want u zei dat Griekenland ook echt stappen heeft genomen en zo. De controle op wat zij doen, kunnen, ze, kunnen wij dat allemaal overzien? Wat zij ja, allemaal dat, door... Misschien helemaal niet in detail, maar je ziet natuurlijk toch elke keer, uh, ook volgens mij vandaag of deze week, gaat, gaat weer de trojka naar Athene om te kijken wat ze heb, precies hebben gedaan. En reken maar dat ze in al die boeken kijken hoor. Ja. Okay. Even vanuit het grote Europa iets dichter bij huis. Uh, moeten we vasthouden aan een begrotingstekort van 3%? Ja. De SP en PV ja. zeggen dat Europa kan de ja. pot op. Ja. Weet je, en ook daar wordt zo, zo vreselijk veel aandacht aan besteed. Als je nou kijkt naar het verleden van Nederland. Wij zijn altijd een land geweest wat betrouwbaar was, wat stabiel was, bijna saai. We hadden een lage inflatie, een relatief laag begrotingstekort met een korte uitschieting dan begin de jaren 80. Uh, klein overschot of iets groter op de lopende rekening. We waren er heel stabiel en betrouwbaar in en dat heeft ons geen windeieren gelegd. Lage rentes, uh, stabiele groei, daar moeten we eigenlijk weer naar terug. En daar past die 3% ook in. Daar hebben we ons aan gecommitteerd en daar moet je, je dus aan houden. En dat, uh, daar moet je niet al te veel aandacht aan besteden, maar dat moet je gewoon doen. Je moet ook wel nadenken op welke manier je daar, uh, daar invulling aan geeft. Wat bezuinig je en wat doe je aan lasten, lastenverzwaring. Maar die 3%, daar moet je niet meer uh, nu over gaan discussiëren. Als we even met een grote pennenstreek door het landschap gaan, waar mag er echt op bezuinigd worden, wat u betreft? Um, op. Het um... is moeilijk, hè? Ja, dat is moeilijk, dat is moeilijk inderdaad. Sterk. Ja, dat vind ik moeilijk, ja. Het uh, is een zware baan. Verkeerde uitgaven in de zorg, maar dat is een beetje makkelijk gezegd, natuurlijk. Uh, ik vind dat er een. Echt een verandering in de, in de financiën. om de zorg moet komen naar herstel en niet naar verrichtingen, maar dat is een hele grote, dat is een hele grote opgave. Uh, er, er kan bezuinigd worden op het gebied van de. Uh, natuurlijk, op het gebied van de hypotheekaftrek. Daar moet echt bezuinigd worden. Dat is een dossier wat iedereen weet dat er moet aan gebeuren. Uh, op het gebied van de uh, pensioenen kan er bezuinigd worden. Dus dat, dat zijn wel dingen. Je hoort mij niet zeggen dat. Uh, uh, ik zal maar zeggen op de, op de bijstand en dat soort zaken veel bezuinigd kan worden. Dat, dat, daar heb ik grote twijfels. Mm -hmm. U zei uh, aan het begin uh, dat het allemaal heel negatief is eigenlijk uh, waar we over praten. Heel veel verzet tegen Europa en het gaat over bezuiniging, het gaat over cijfers. Um, u wil investeren in innovatie, in innovatie, in groei, in een uh, uh, in, in, in, in uh, in, in uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als je ziet, ik heb net meegedaan aan een film over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er hebben vijf of, of acht CEO's van grote Nederlandse bedrijven uitgelegd... wat ze op dat gebied al doen. Dat is ongelooflijk veel. Daar zou je meer aandacht aan kunnen ik geven. Geef je een voorbeeld voor mij? Wat voor soort dingen? Als ik een kleintje mag noemen. Um, daar wordt overigens niet erin, dat, dat, dat gaat zonder subsidies. Wat ik bijvoorbeeld bedoel zijn kleine bedrijven... die zich nu je ziet er een heleboel bezig zijn met um, op een andere manier het verwerken van afval. Wat we nog steeds doen is afval verbranden. Nou, daar hebben we hebben een overcapaciteit. We halen die, die spullen nu geloof ik uit Napels en verbranden hier. Nou, dat, Daar word je toch een beetje treurig van, al die gassen bij ons de lucht in. Er zijn helemaal, heel veel nieuwe manieren om daarmee om te gaan. Uh, dat het niet verbrand hoeft te worden. Nou, er zijn heel veel bedrijven. Geef die ruimte. En snap dat er natuurlijk een hele grote lobby is tegen dit soort bedrijven. Omdat de gevestigde orde uh, wil nog steeds verbranden. Nou, dan moet je als overheid... Uh, uh, zicht op hebben, dat moet je snappen. Is dat het grootste probleem, die gevestigde orde... die zijn belangen blijft handhaven? Nou, ook. Dat zie je ook in de landbouw. LTO, dat, dat zie je het ook in de landbouw. Uh, je ziet het in heel veel bedrijven. Je moet snappen dat de vernieuwing komt natuurlijk altijd vanaf... Vanaf de, vanaf de randen van de kleine bedrijven die de innovaties doen. Dat zie je ook, dat, dat bedrijven die vaak dan weer opkopen om die vernieuwing op die manier natuurlijk bij zich en te hebben. En als minister, hoe zou u die randen zeg maar, stimuleren? Moet daar rechtstreeks geld naartoe? Nou, dat zie je. Je ziet nu al vanuit de innovatie dat daar natuurlijk geld naartoe gaat. Maar wat je ook moet uh, proberen voor elkaar te krijgen, is dat de banken de, de, de stap die daarna komt, van klein naar wat groter, ook blijft financieren. En als de banken het niet zelf kunnen, want die hebben ook nu genoeg even aan zichzelf om de buffers weer wat te vergroten. Maar dan zouden ze wellicht een factor kunnen spelen in het bij elkaar brengen van partijen die geld naar dat soort. Dus meer een uh, leidende, soort uh, verzamelend, verbindende rol voor banken om innovatie te financieren en te stimuleren? Nou, ik, ik denk zien? dat de overheid een rol moet spelen in, het, in, de, in de omstandigheden zo optimaal mogelijk maken dat die innovatie van de grond komt. En het dus niet tegenwerken. Uh, korte subsidies wellicht, maar daarna... Minder wetten, minder wetten? Dat helpt ook altijd, ja, minder wetten. Moet de overheid kleiner eigenlijk? Zou dat helpen? Um, dat, is ook zo, dat is ook vaak heel gemakkelijk gezegd. Maar ik zou kleiner, maar dat betekent wel ook een zorgzame overheid. Niet, uh, niet, alles, niet alles loslaten, dat lijkt me niet verstandig. Je wilt alles? Innovatie, zorgzaamheid? wil ik allemaal, ja. <lacht> ja. Maar wat, wat, wat, ook zou, wat, wat ook helpt, is dat de overheid zich... Um, ik zou maar zeggen, wat meer uh, richt op de langere termijn. Wat je ook vaak ziet, is dat er zo van die korte termijn oplossingen komen. Dat hebben we even gezien bijvoorbeeld bij die, bij die uh, BTW op de, op de kunsten. Even, er, even naar 19 en daarna weer terug. Um, we investeren heel veel in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld in het belang van de techniek in Nederland. Je ziet nu dat het aantal studenten aan de Technische Universiteit is afgelopen jaar. neemt sterk toe. Um, het belang ook in de innovatie, de innovatiesector, daar zit ook techniek uh, daar in. En dat is, van, dat is goed dat we dat doen en dat je, die, uh, dat je daar langjarig mee bezig bent. Wat daar dan niet in past, als ik een klein voorbeeld mag noemen... is dat onlangs leek het, gelukkig zijn we daar weer van teruggekomen... dat de overheid zijn bijdrage aan, uh, aan de ruimtevaart, de Europese ruimtevaart. Daar, daar betaalt de Nederlandse overheid elke drie jaar een bepaald bedrag. Daar krijgen wij ook orders. Daar verdienen we heel veel. Er zitten heel veel MKV-bedrijven omheen die daar ook aan verdienen. Toen leek het even dat de overheid dat bedrag terugbracht naar een minimum. Dat zijn van die korte termijn winstjes, als ik het even zo mag noemen, mm -hmm. die ons heel veel schade berokkenen. We hebben waanzinnig veel tijd gestopt vanuit die sector... om de gedachten weer uh, om, om te krijgen. En gelukkig wordt er nu gezocht weer naar een structurele oplossing. Dus maar niet meer incidentenpolitiek, nee, maar nee, duurzaam, lange termijn, langere ja, tijd, langere ja. termijn. Denk. En um, stabiel. Wees een betrouwbare en stabiele overheid. Dat klinkt een beetje saai, maar het is wel wat we nodig hebben. Dat lees je ook vanochtend in de kranten. Ondernemers zijn bang voor instabiliteit. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Terug naar een stabiele overheid. Ja. Jacqueline Rijstijk, hartelijk dank. Graag gedaan. Elke dag tot aan de verkiezingen gaat verslaggever Joris Kreugel op pad met de politie politieke partijen, moet ik zeggen, om te flyeren. Vandaag staat het CDA op het programma. Joris staat op de markt met Mitra Rambaran. Zij is raadslid in Den Haag en staat op de kandidatenlijst voor het CDA op plaats 49. Je kan geen huisjes betalen, je kan je kinderen niet laten studeren. 11.330 moet moeten betalen. Zij is een, dit is een moeder die uh, is net Nederlands geworden. Maar ze heeft haar kind terug moeten sturen omdat zij de... We, we stelen niet, we werken nee, hard voor, maar dat, we, ja. dat vind ik heel erg. Ja. Het bedrag niet kon betalen voor de hogeschool waar haar kind studeert. Dus moest ze haar enige kind terugsturen naar Suriname. En daar heeft ze heel veel verdriet van eigenlijk. Ze is geen Nederlandse, je moet alles betalen, je krijgt niks. Je krijgt geen studiefinanciering en niks. Ze mag niet werken. Ik vind, het, ik vind het heel erg om dit te horen, oh. echt waar. Nederlandse kinderen mogen wel een paar uurtjes werken. Waarom wij kinderen als ze studeren dan niet? Jammer dat onze uh, wetgeving zo is. En het spijt me echt heel erg voor u. Dat, dat u dit heeft moeten doen. Ja, ik ben blij dat ik uh, dat uh, heb kunnen doorgeven. Dat, dat ja. zulke dingen ook uh, voorkomen. Naam je Stemke? Ja, zeker. Ja? Ja. Lijst 4 okay. CDA nummer 49. Ja, dat Stel ik ermee. Ja, en hierachter staat mijn telefoonnummer 8. Ja, goed. Moet u doen, hè? Oh, okay. Ja? Beste Bedankt. met u. Ik wil graag horen hoe het, hoe het gaat met u. Ja? Mitra Rambaran. Ja. Zo'n zielig verhaal, net even. Staan we hier te flyeren. Ja, dat is gewoon heel... Ik vind het gewoon heel triest dat dit, dit soort dingen gebeuren. Als ik naar haar kijk, weet je, laag opgeleid is en toch bepaalde... alles, alles eigenlijk doet om, uh, om geld bij elkaar te, te sprokkelen. En als het misschien een vrouw is die geen steun heeft van de familie, ja, dan sta je er alleen voor. En dat is zo'n zo vrouw. En voor deze vrouwen wil ik graag opvolgen. Maar, maar kan je dan ook uh, de lijst trekken, Buma bellen? En even dit verhaal voorleggen. Ik zou hem niet kunnen bellen, maar wat ik wel kan doen is... Uh, zeg maar de, de kamer die, die er nu zijn, die kan ik dit verhaal wel, wel zeker vertellen. Want het is niet het enige verhaal. Ik heb nog veel meer andere verhalen gehoord eigenlijk. Het gaat ook om de ouderen die, die eigenlijk uh, met zes maanden in Suriname zouden willen verblijven. Hè, maar vanwege veranderde wetgeving is dat allemaal verkort. En dat is ook heel lastig voor die ouderen. Want die willen graag voor een half jaar uh, rustig naar Suriname kunnen uh, verblijven. En daar ja, hun AOW... Gewoon genieten en dat is gewoon moeilijk. Overwinteren. Exact. exact. We zijn aan het flyeren. We hebben maar één kaartje, geen uh, snoepjes. Uh, nee, ik heb geen zin. Helemaal, ja. niks. helemaal niks. En dat doe ik speciaal. Kijk, als je naar die mensen kijkt, ze hebben, ze hebben hun handen vol met, uh, met allerlei dingen. Dus als je ze gadgets gaat geven, dan heeft dat geen zin. Want die, die kun je kunt het nergens kwijt. Maar uh, gewoon het verhaal maakt al uh, heel veel last bij de mensen, denk ik. En ze nemen toch al die flyers aan. Want we, we merken gewoon dat uh, ja, de mensen het toch wel aannemen. En ja, als je ze vertelt van, uh, nou ja, ik heb voorkeursstemmen nodig, weet je wel. Dan zijn ze best wel allemaal uh, bereid om, dat, uh, om, om daarover na te denken, ik het zo zeggen. Mitra, jij bent kandidaat Tweede Kamerlid. Knop. Op uh, 49ste plaats sta dus je, dus eigenlijk kan ik jou wel scharen ook onder de vrijwilligers, hè? Eigenlijk wel, ja. Maar ik ben toch heel hard bezig om campagne te voeren. Omdat ik denk van, ja, ik heb een plek gekregen. Ik ben keihard campagne aan het voeren. En een voorkeurscampagne, omdat ik denk dat... Uh, niet geschoten is altijd mis. Goeiedag meneer. Mag ik u mijn flyertje aanbieden? Ik ben uh, Mitra Ramber, een kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb uh, 20.000 voorkeursstemmen nodig. Je zal erover nadenken. Ja, heel graag, want het is echt belangrijk. Ja, en straks tussen drie en half uur vanmiddag meer over de flyeractie van het CDA. Ferry de Groot is ook weer aangeschoven hier in de studio. Ferry is het zo weer klaar voor mensen met politieke klachten. Maar ja, over, je... over alles. Mag ik over de groenteboer gewoon. Gewoon lekker ja, klagen. Gewoon lekker klagen. Dat uh, is ook tussen drie en half vier. wordt het uitgezonden. Zeker, bij ons. En uh, dan kan je nu bellen 0800. Uh, jongens, luister even mee. Dubbel 1, 1 hè? 0800 11 21. Ja, en dan krijg je maar aan de telefoon. En dan ga ik met je praten en vanmiddag wordt vanmiddag uh, wordt dat uitgezonden. Lekker je hart luchten bij Ferry de Groot, dat kan uh, zo ja. meteen dus. Ja. 0800 1121. U kunt zo verder luisteren naar de Gids FM op Radio 1. En vanmiddag tussen drie en half vier dus zijn wij er weer. Ja. En dan debatteren we over nut en noodzaak van ja. regionale luchthavens. Oh Ferry, ja, dat je ja. Het weet. Ja, ja. Want SPD66 en Groenig ChristenUnie hebben in hun verkiezingsprogramma staan... Verkiezingen bij kamerbreed. Zaterdag, rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag. De strijd om het torentje met Emiel Roemer, lijsttrekker van de SP. U hebt twee jaar in de knoppen gezeten en u heeft er geen ene malle moer aan gedaan. En met Mark Rutte, lijsttrekker van de VVD. Het risico is nu zelfs dat meneer Roemer de volgende premier van Nederland wordt. En een column van cabaretière Sanne Wallis de Vries. Zieltjes winnen, daar gaat het om. Wat nou waarheid? Het is campagnetijd. Zaterdag in kamerbreed van 11 tot 12. Radio